Gerdie van Tijn met het NOS-journaal. Minister Dekker wil nog niet aan hogere straffen voor jongere daders. De ouders van een aantal vermoorde kinderen... boden hem vanmiddag 90.000 handtekeningen aan... bij een petitie die oproept om de straffen voor minderjarigen te verhogen. Volgens de ouders van Romy, Savannah en Nick... is er nu geen genoegdoening voor nabestaanden. De opgelegde straffen variëren tussen de 1- en 2 jaar cel en daarnaast jeugd-TBS. De ouders zouden dat willen verhogen na 5 jaar... Minister Dekker is er niet volledig van overtuigd dat zwaardere straffen de oplossing zijn. We kunnen jonge daders al jeugd-TBS geven, zegt hij. Daarmee kunnen we ze langer vasthouden. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel aan de slag gaat met het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Om de stikstofuitstoot te beperken... moeten volgens de commissie de maximumsnelheid worden verlaagd... en boerenbedrijven worden uitgekocht. GroenLinks noemt het advies revolutionair en vindt het tijd voor actie. Ook regeringspartijen CDA en D66 willen snel een reactie van het kabinet. En de Chinese president Xi heeft bij Peking... de grootste luchthaven ter wereld geopend, in oppervlakte althans. Het nieuwe vliegveld is 700.000 vierkante meter groot... gebouwd in de vorm van een ster. Op termijn moet de Chinese luchthaven op 50 kilometer van Peking zeker 100 miljoen reizigers per jaar aankunnen. De aanleg kostte ruim 15 miljard euro. KLM blijft voorlopig gebruik maken van de oude luchthaven van de Chinese hoofdstad. Het weer. Morgen eerst droog, later weer regen en veel wind. En het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een kapotte auto op de A10, Amstel-Koenplein bij Deurgedam, levert een kwartiervertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 Boca. Bailando me pegué y la vez en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estás loca, a ti te pone loca Facilalo, facilalo, Vasilalo Que llego yo, que llego yo sos una princesa Alguien mala atraviesa Con esa hermosura de pieza la vuelta, Maui el lo wey Date la vuelta, Maurício Hey, hey Perfecta, qué bien te ves Que bien te ves date la vuelta por mí otra vez Yo pago mi condena, nena, cambiamos de escena, te re hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si peco yo pago mi condena. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, welkom dames en heren bij Zandvoort aan het woord. Uh, hier bij ZFM. Uh, deze week hebben we een speciale, want ik sta hier in mijn eentje in de studio. Uh, dat komt eigenlijk een beetje omdat vorige... Uh, eigenlijk vandaag nog raadsvergaderingen zouden zijn. Maar gisteren heeft de gemeenteraad alles er in één keer doorheen weten te jassen. Sorry voor mijn woordgebruik. Uh, dus daardoor hebben zij... Geen onderwerpen vandaag, is er geen uitzending vanuit de gemeenteraad. Dus hebben wij een speciale uitzending voor u samengesteld. We gaan het namelijk hebben hier in deze uitzending over podcasten. Het, de Hype Podcast. En dan uh, niet specifiek omdat ik zelf ook een podcast heb... maar gewoon puur omdat het tegenwoordig steeds meer uh, gebeurt... en je het steeds meer ziet. Het is namelijk de nieuwe manier van radio luisteren eigenlijk... Um, voor de mensen die niet weten wat een podcast precies inhoudt, zal ik het even kort uitleggen. Het is eigenlijk vrij simpel. Um, in principe is het een radio uitzending die opgenomen is. En deze kun je nou ja, on demand luisteren op bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Dat zijn toch wel de meest populaire uh, plekken waar je kan... Uh, luisteren. Uh, sommige mensen hebben ook Soundcloud uh, bijvoorbeeld, en daar staan ze op. Maar bijvoorbeeld de NPO, die staat op geen van deze, uh, maar maakt wel vrij veel podcast um Um, reportages. En die zijn allemaal natuurlijk op de NPO-site te vinden. Nou, uh, ik behandel vandaag even een paar um, podcasten en laat dan de eerste aflevering daarvan luisteren als aanrader voor jullie. Je hebt twee soorten podcast namelijk. Je hebt namelijk gewoon een radio-uitzending, zoiets als dit, um, wat dan um, gemaakt wordt en dan op Spotify gezet wordt. Maar je hebt ook Echte rapportages, um, zoals uh, wat Argos en dergelijke maken van uh, Nederland 1. Um, en um, dat is dan iets minder als een radiouitzending, maar meer een soort uh, journalistiek onderzoek. Nou heb ik hier uh, uh, ook nog een hoorspel die de meeste mensen wel kennen. De man, uh, de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Um, dat is van de NPO. Dat in voor valt ook onder podcast. Vroeger heette dat alleen maar een hoorspel. Als het op de radio was te horen. Nu kan je het gewoon on demand man En daardoor is het een podcast. Uh, als eerste podcast deze week. Behandel ik uh, specifiek deze. Omdat het met Zandvoort te maken heeft. En deze podcast is van BNR Radio. Uh, deze kun je ook gewoon vinden op hun website. Uh, www.bnr. Uh, BNR Radio uh, is Business News Radio. En zij hebben een speciale podcast en die heet The Road to Zandvoort. En dat gaat natuurlijk over alles wat er het komende jaar staat te gebeuren... rondom de uh, Grand Prix uh, hier in Zandvoort. En deze gaan wij... Uh, kan je natuurlijk volgen via hun. Zij gaan alles kijken wat, wat er in het dorp gaat gebeuren... maar ook op het circuit. En misschien interessant voor de mensen... die geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Natuurlijk, bijna alle zandvoorders, denk ik. Um, en de eerste aflevering is zelfs met een hele bekende zandvoorter... Jan uh, Lammers... En dan racen de Formule 1 bolides op circuit Zandvoort. De road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de voet. En onze eerste gast is niemand minder dan Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Jan, fijn dat je er bent. Goedemorgen, ja, dank je. Ja, je hoort dat de race hier op dit moment ook uh, auto's. De ja. Historic Grand Prix, prachtig geluid natuurlijk. Ja. Het is thuiswedstrijd voor je. Ja, absoluut, absoluut. Dit, dit zijn ook de geluiden van vroeger, hè? want de hedendaagse Formule 1 en uh, moderne racerij die, uh, zijn daar veel meer gekrepen, dus uh, dit weekend mag het eventjes. Ja, dus eigenlijk makkelijker praten met uh, moderne Grand Prix Formule ja, 1. Ja, best wel. Ja, dan kun je bijna langs de baan lopen en een ja. normale conversatie voeren. Maar, uh, maar goed, dit hoort eventjes bij de tijd uh, van toen. Heerlijk, toch? Nog 240 dagen en dan, uh, dan moet het losgaan. Uh, heb jij dan überhaupt wel tijd om, om hier lekker een beetje te racen en koffie te drinken? Je, je moet hard bezig zijn. Ja, ik zeg altijd maar, we hebben allemaal evenveel tijd. Uh, dus dus uh, ja, dit is toch uh, dit is mijn leven. En uh, dus mijn dagen zijn nu wat, uh, wat meer ingevuld met uh, allerlei uh, ja, uh, dingen die als gevolg zijn van, uh, van het evenement dat eraan komt. Ja, wat doe je dan uh, iedere dag? Daar, ben, daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Nou wat, ja, wat? ja, iedere dag. Dat varieert. Het ene ja. moment hou uh, een praatje voor de een bedrijf hier of daar met, met een of ander thema verbonden aan de sport of uh, automotive of wat dan ook. En uh, op andere momenten, uh, ja soms uh, heb je gelukt en heb je een een of ander golf golftournootje. Maar uh, <lacht> nee, ik ben ook... Heel zo... 240 dagen ja. Jan, je ja. hebt geen tijd ja. om te golven. Ja. Nee, maar ik heb natuurlijk ook voor de NOS doe ik het een en ander, ja. en natuurlijk de analyse met de Formule 1, maar ook de podcast... En dat soort dingen. En uh, daarnaast ben ik heel erg druk met uh, de opleiding van, uh, van mijn zoon, van Elf. Uh, die is heel actief aan het karten ja. Dus, dus uh, ik, ik ben vrijwel ieder weekend uh, ergens op een racebaan te vinden. Hetzij een kartbaan of, uh, of hier uh, op het circuit. Of een golfbaan dus. Ja, dus, dus, uh, ja of dat. Maar, uh, maar goed, daartussendoor uh, heb je natuurlijk ook heel, heel veel uh, bijkomstigheden. Administratie, uh, e-mailverkeer enzovoort. Dus ja, de dagen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja. Ben je ook voortdurend in overleg met de Formule 1 organisatie en of de FIA? Nee hoor, ik, ik ben natuurlijk de sportief directeur. Dus, dus uh, vaak uh, natuurlijk gewoon de woordvoerder richting de media. Ja. En omdat er zoveel partijen zijn vanuit het circuit. dat uh, Het is fijn gewoon om één aanspreekpunt te hebben. Nou, ik ben hier geboren. Uh, ik heb hier Formule 1 gereden. Uh, nou, noem maar op. Dus uh, Wat dat betreft heb ik heel veel lokale kennis en kennis uit de sport. En uh, ja, waar ik die kan aanwenden als uh, bijdrage aan het evenement, doe ik dat heel graag. Over die lokale uh, verbondenheid van jou met Zandvoort en het circuit. Die doet het misschien ook wel goed, want ik begrijp dat er heel veel steun is vanuit Zandvoort voor die Formule 1. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk logisch. Hè? Kijk, het is een badplaats en wij leven hier van het toerisme. Ja. En, en ja, als je gewoon in competitie bent met, uh, met steden als uh, Miami en Las Vegas om een Grand Prix binnen te halen. En dan heb je in dat rijtje Zandvoort staan die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is echt uh, waanzinnig. Uh, dus dat is superleuk. En, en uh, ja, het, het enthousiasme bij, bij het publiek in Zandvoort is enorm. En, en, uh, en bij diegenen die wat minder met de autosport hebben... Uh, is, is, is dan de trots ook nog aanwezig. Hè, dat dat gewoon hier naartoe komt. Ja. En, en natuurlijk, hè, er zijn ook andere eh, groeperingen. Nou, hè, die, die, die hebben er niets mee, maar ja, die moet je ook respecteren. Tuurlijk, en ja. zoveel mogelijk tegemoet zien te komen. Inmiddels is de datum bekend, 3 ja. mei. ja. Dus echt uh, daar naartoe werken natuurlijk. Uh, blij mee ook met 3 ja, mei als datum? Heel blij, heel blij. Omdat uh, met name dat het, uh, het laatste deeltje, hè, zeg maar de vrijdag... het uh, valt nog binnen de vakantie hier in de regio. Dus dat is, uh, dat is erg leuk. Met name voor bijvoorbeeld een bedrijf als Jumbo, die de vrijdag echt wil activeren als een familiedag. Dus dat is heel mooi, want we willen er niet primair een raceweekend van maken, maar gewoon een racefestival. Dus het accent, dat ligt doorgaans bij alle Grand Prix weekenden op de race. Uh, en, en hier zal het accent uh, een fractie minder gefocust zijn op de race aan zich. Maar wel gewoon op het entertainment en de betrokkenheid oh, okay. van, de, van de bezoekers. I is dat ook een van de uh, onderdelen waarmee de Amerikanen zijn overtuigd... dat dit een goede locatie is voor een race? Absoluut, absoluut. En uh, we hebben nu recentelijk uh, heel veel uh, informatie... Wat we, wat we delen met al onze partners ja. uh, die betrokken zijn bij het tot stand komen. En met name als je ziet uh, hoe actief alle partners... Uh, daar erbij betrokken zijn. Uh, en, en niet alleen actief. Maar zo ongelooflijk professioneel. Uh, dan, dan, dan zou ik bijna willen. Dat, uh, dat uh, het hele publiek. Uh, uh, als, als die zouden weten. Uh, wat er allemaal speelt. En hoe iedereen ermee bezig is. En uh, hoe, hoe hun best gedaan wordt. Ja, ja. Uh, om ah, je hebt te nu uh, het podium. Om daar wat meer over te vertellen. Dat ben ik aan het doen. Dat ben ik aan het doen. Je wil natuurlijk het liefst. Heel Nederland in de CC zetten. Ja. Maar dan krijg je een aardige discussie. Ja. Discussie natuurlijk, want iedereen ja. vindt er wat van. Nou, het is wel ja. bijzonder wat je over Jumbo zegt. Hè? Want die, die partners die dus inderdaad garant staan voor een mooi evenement. Daar geld in steken. Ja. Die, die wisten op dat moment eigenlijk nog niet zo precies wat ze ervoor terug zouden kunnen krijgen. Begint zich dat nu uit te kristalliseren? Nou, dat geldt natuurlijk voor de meeste partners. Hè? Ja. Want als je dat 35 jaar niet meer gehad hebt, dan, dan is er natuurlijk een beetje onwennigheid. Van nou, wat kunnen we ermee? En eh, ik zie dat iedereen eh, dat steeds beter eh, in gaat vullen voor zichzelf. Dus, eh, dus die, dat, dat, die deelse intuïtie van nou, dit is goed, daar moeten we bij betrokken zijn. Ja. Eh, die is prachtig. Nou, Jumbo is er één van. Eh, die, zijn, eh, die willen met name zich gewoon fo focussen op eigenlijk goede voeding en dat soort dingen. Vandaar hun betrokkenheid bij de wielersport, autosport en ja. noem maar op. Dus en ook. bij de sporter. Dus dat willen ze ook gewoon uitdragen en zoveel mogelijk delen met hun klanten. Daarnaast heb je natuurlijk prachtige bedrijven als Volker Wessels. Die willen natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk aantonen wat een fantastisch bedrijf ze zijn. Over Volker Wessels, want dat is natuurlijk wel een interessant punt. Het circuit heeft nog geen officiële licentie voor het verrijden van een Grand Prix. Dus zij hebben wel wat te doen. Maar wat is er nog nodig om die licentie te halen? Nou, kijk, als je zegt ze hebben nog geen uh, uh, licentie voor het circuit. Hè, dan, dan formeel heb je gelijk. Maar dat is wel natuurlijk het glas is half leeg uh, aanval. Yeah, nou, ja. uh, dus dus uh, formeel staat alles op de rit. En, yeah. en uh, moet je natuurlijk dingen aan, aanvinken. Maar ja, Volker Wessels is, is een bedrijf. die kan gewoon een land bouwen. Yeah. Uh, dus dus, dus uh, voor hun bouwkundig is dit, uh, is dit gewoon. Uh, ja, ik wil niet zeggen een eitje. Uh, maar maar uh, dit, dit kunnen zij gewoon. Nee. Uh, en, en, uh, en dat willen ze dan ook uitdragen. En uh, wat zij er nog meer mee kunnen... is gewoon ook uh, een grotere groep mensen te laten zien... wat voor prachtig bedrijf ze zijn. Ja, ja. En hoe innovatief ja, en hoe ze met duurzaamheid nee, maar, kijk, bezig zijn. Jan, voor, voor de, voor de leek die, die kijkt naar een circuit... en je denkt, jezus, dat, de, dat, dat is best een grote uh, oppervlakte... wat moet worden aangepast. Moet er moet misschien een kombocht komen. Hè? Dat is allemaal, allemaal, allemaal plannen. En, en als je nu hier komt, dan zie je dat er nog niks is gebeurd. Dus dan als leek zou je kunnen zeggen... oh, nou, oe, nou die mannen ja. moeten we wel gaan opschieten. Hè? Want maar het is, dat, dat, het is over helemaal. Drie kwart jaar. Ja. He, voor, voor een leek is dat volledig begrijpelijk. Ja. Uh, maar, maar voor een bedrijf als uh, Volker Wessels... is dat daarom uh, nog meer een uitdaging... om ja. um, de leek straks aan te tonen... Ja. Uh, wat wij in Nederland kunnen. Ja. En, en, uh, en zij willen dat niet alleen uh, naar de consumenten... en de bezoekers... Uh, en de, en zeg maar de, de belangstelling van, van, van de Grand Prix uh, tonen. Maar ze willen dat ook tonen aan het publiek. Uh, en daarmee gewoon ook bijvoorbeeld voor een personeelswerving... Ja. Uh, gewoon nou, ja. een goede sier maken... En, en, en daarmee natuurlijk gewoon mooie mensen naar te Het is natuurlijk krijgen. hartstikke gaaf als je kunt zeggen... dat je aan het Formule 1 circuit ja, van Zandvoort hebt ja. gewerkt. Ja, tuurlijk, ja. Maar wanneer gaat de eerste schop in de grond? Is dat al duidelijk, Jan? Nou, ik denk dat het hele verhaal zo'n beetje vanaf eh, derde week... vierde week september zal gaan eh, beginnen. Okay. En dan, eh, dan, dan, dan zal het hele proces vanaf eh, begin november eh, tot en met februari... Eh, bouwkundig eh, gewoon eh, eerst, eerst natuurlijk de grove werkzaamheden. Ja. En zodra die gedaan zijn, dan krijg je natuurlijk... Eh, de, de, de, ja, de finishing touch en de puntjes op de i zetten. Maar uh, voorlopig uh, uh, loopt alles volledig volgens plan. Uh, en, en we moeten ons ook natuurlijk conformeren aan uh, gewoon de nieuwe regels... die gaandeweg geïntroduceerd worden, ja. nieuwe wetten. Daar moeten we ons aan houden. Maar uh, tot op ja. dit moment uh, zien wij nog geen uh, struikelblokken. Ja. Die, uh... Nou ja, Als je het inderdaad over de wet hebt... als er dan een struikelblok zou kunnen zijn... dan is dat het stikstofbesluit uh, natuurlijk. Uh, ja, en, maar, en is, ja. is daar iets over gezegd? Zijn er zorgen? over. Uh, zorgen zijn er niet over. Het is, het is puur gewoon uh, daar, daar op een intelligente manier mee omgaan. Om te gaan kijken waar moet je je aan houden. We hebben een bepaald kader wat er al ligt aan vergunningen hè, binnen het ja. circuit. En wat we mogen doen. En daarnaast moeten we zorgen dat we ons binnen alle kaders houden. Uh, volgens de wet en, uh, en noem maar op. En uh, tot op dit moment uh, uh, gaat dat nog steeds prima. Niet, niet zonder energie natuurlijk. Want nee, uh, ja. Robert van Overdijk, hè, de, de directeur van het circuit. Uh, uh, het algemeen directeur van het circuit. Die, uh, ja, die is daar 24-7 mee bezig. En natuurlijk heb je iedere dag uitdagingen... Maar uh, daar, daar wordt gewoon uh, keihard aan gewerkt. En uh, hey, je moet sommige dingen ook natuurlijk introduceren, uitleggen. Ja. Men moet het ook allemaal begrijpen. En dan mag je niet vanuit gaan dat iedereen dat maar gewoon real time ja, gewoon, ja, uh, snapt. Dus sommige dingen moeten gecommuniceerd worden. En na communicatie moet je gewoon het resultaat bereiken. Ja. Dat, dat, uh, dat het gewoon uh, binnen alle kaders uh, past. Ja, en tot nu toe hebben jullie alle hobbels waarvan sommige mensen ook dachten dat ze nooit gehaald zouden zijn. Ja. Zijn in ieder geval gehaald. Dus wat dat betreft een goed tracker. Uh, ja. Laten we hopen dat het met al die andere uitdagingen ook gaat lukken. In ja precies, geval. We, we, we hebben al een aantal beweringen hier en daar in de media gezien. <laughs> en, en iedereen moet er wat vinden, van vinden. Ja. Hè? Want we hebben het ja, maar over dat geeft de ook media. wel aan dat het leeft hè. Ja, nou, daarom. daarom hè. En, en de aandacht van de media is altijd ook een compliment voor je werk. Alleen, we hebben natuurlijk uh, sinds uh, de laatste 10, 15 jaar hebben we ook de sociale media. Ja. En, en daar uh, zie je allerlei meningen verkondigd worden. En soms zie je een uitspraak eerder dan dat je beseft dat dat van een 12-jarig iemand komt. He, of of ja, ja. iemand ja. He, die, die, die, die daar de hele dag de tijd voor heeft ja. om, om daarop te schieten of niet. He, dus, dus ja, eh, je moet dat wel eerst even kijken. Nou, eh, van wie komt dat af en ja. waar gaat het over? En uh, is het een, een oprecht iets of is dat zomaar gewoon uh, uh, ja, uh, conversatie? Ja, precies ja. ja. Dat was de Road to Zandvoort van BNR Radio. U kunt dat vinden op bnr.nl. Um, daar hebben ze ook nog veel meer podcasts staan. Uh, vooral over businesszaken. Uh, Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hai, hai, hai, hai. Las de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad, las cuatro paredes, Cayeron ya. Maro Soler, hier op ZTV. Ja, dames en heren. En dan gaan we weer verder met de podcasten. Um, podcasten is echt een hype geworden. Bijna iedereen kan het tegenwoordig ook makkelijk maken. Het gaat gewoon met een gewone computer. Zelfs met je telefoon kan je uh, al heel veel komen. Je hebt zelfs een speciale podcast-app. Uh, althans een podcast app om er eentje te maken. Um, op internet kun je daar natuurlijk alles over vinden als u daar geïnteresseerd in bent. En wat is nou belangrijk bij een goede podcast is dat je een goed onderwerp hebt. En dat geldt zowel voor um, podcasten die meer als een radioshow zijn... als voor podcasten die echt over een rapportage gaat. Het onderwerp moet goed zijn en er moeten meerdere afleveringen van gemaakt kunnen worden. Nou, er bestaat een aflevering meestal tussen de 25 en 35 minuten. Sommige podcasten hebben daar een uitzondering in. En het moet makkelijk te beluisteren zijn. Het voordeel van een podcast is ook dat je gewoon bijvoorbeeld lekker met de hond kan lopen. En lekker naar een podcast kan luisteren. Of uh, en ook kan, zelf kan besluiten wanneer je hem aan- en uitzet en gewoon weer verder terug kan luisteren. Een beetje hetzelfde als wat ooit met tv begonnen is met uh, Film On Demand. Nou, dit is gewoon Radio On Demand. Nou, uh, een van de podcasten die ook meer een radio show is, uh, die ik toch even wil uh, aangeven, um, is um, de podcast Willem. En natuurlijk is het grote proces al geweest. En is hij opgesloten levenslang. Uh, heeft hij levenslang gekregen. Ik heb het natuurlijk over Willem Holleder. Uh, maar de podcast is op zich heel interessant. Want het geeft een heel goed kijkje in. één de wereld van Holleder. Um, en hoe de, um, de onderwereld van de Nederlandse onderwerpen. Vooral de, uh, de Amsterdamse onderwereld. Vroeger werkte. In de tijd van Holleder. En... Het geeft ook een kijkje in de keuken hoe het nu werkt. Aangezien zij ook vaak processen bespreken van huidige onderwereldmensen. Uh, um, ik laat u even uh, het begin van de podcast Willem uh, luisteren. Mocht u nou geïnteresseerd zijn in deze podcast... dan kunt u die gewoon vinden op zowel Spotify als iTunes. Um, en deze podcast heeft in totaal 63 afleveringen. Dat betekent dat u voorlopig, als u deze wilt luisteren... voorlopig wel even bezig bent. Hier is dan de podcast Willem. wel op de kop af, drie jaar geleden... werd Willem Holleder wederom in hechtenis genomen. Na vele proforma-zittingen gaat de strafzaak der strafzaken... eindelijk inhoudelijk van start. De langstlopende strafzaak ooit nadert zijn ontknoping. Het gaat over het passageproces. Haar boek Judas over broer Willem Holleder domineert de bestsellerlijsten. Maar Astrid Holleder leeft als opgejaagd wild en zit ergens in Nederland ondergedoken. En dan zou ik een tip van de sluier oplichten. Uh, als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze eerlijk. Voelt zich nu al veroordeeld. Het, het echte werk gaat beginnen op 5 februari 2018. En dan moet Willem Holleider zich dus echt verantwoorden voor de ernstige verdenkingen die het Openbaar Ministerie tegen hem heeft. Welkom bij Willem, de wekelijkse podcast over de bekendste crimineel van Nederland. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit Marjan Husken. We praten u de komende maanden bij over de man die we allemaal kennen als de neus, Willem Frederik Holleder. Hij staat vanaf maandag terecht voor maar liefst zes moorden. Volgende week gaat het circus beginnen. Uh, als journalisten volgen we Holleder al 13 jaar. Maar Jan, uh, wat gaan we deze keer doen? Nou, we hebben inderdaad stukken geschreven voor Vrij Nederland. We hebben boeken volgen geschreven over de processen die Holleder al eerder heeft gedaan. En nu gaan we met een nieuw medium de zaak Holleder volgen. En uh, wat gaan we daar doen? We gaan het proces bijwonen. We gaan met uh, mensen in de wandelgangen spreken. We proberen analyses te maken. We proberen te kijken hoe het gaat met de getuigen. Uh, hoe het OM de zaak aanpakt. Hoe de rechters daarover uh, zullen oordelen. Kortom, uh, de, hele, de hele zaak Holleder zullen we volgen. Ja, de hele Willem gaan we krijgen. Dat heeft het OM ons ook beloofd. Het begint in 1983 met uh, de ontvoering van Heineken. En het eindigt met uh, zeg maar de bedreiging van de zussen. Um, en alles wat ertussen zit natuurlijk. alle moord, doodslag, bedreigingen. Uh, wat me wel opviel, het heet niet het onderzoek Holleder. Het heet Van Ros. Weet je ja. wat dat betekent? gek hè? Dat zal iedereen toch wel enigszins verbazen die niet in de justitiewereld werkt. Uh, dit soort namen wordt uh, toevallig gekozen door een computer. En dan zit verder niets achter. Weet je Soms... wat het betekent dan? Van, Van Dros heeft het een... Nee, volgens mij niet. Vorige keer, het proces tegen Holleder heette Kolbak. Uh, en nee, dat is tot zo'n huzarenmuts Precies, bij. dat was een muts een huzarenstukje. Een huzarenstukje. Maar van Dros? Nee, het uh, zegt mij weinig. Ja. Nou ja, laten we dat ook vooral vergeten. Want daar gaat het niet om. Het gaat om uh, zes moorden. Um, kan jij die moorden opnoemen? Ja, tuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Uh, allereerst wordt Holleder verdacht van de moord op... Uh, handelaar, uh, drugshandelaar Kees Houtman... Uh, op de moord van cafébaas Thomas van der Bijl. De moord op gangster Johnny Mierenmet. En last but not least ook op Willem Enstra. De vastgoedman in 2004. En, en op zijn zwager oh, zeg je, je Cor van Houten. Hoe zeg bijna de belangrijkste. Cor van Houten zijn ja, dus een maatje van wel eer. Ja, oké, okay, ja. maar goed, last but not least. Want, ja. Waarom noem ik die het laatst? Omdat naast hem ook nog, een nog iemand stond. Een zakenman. En dat hoor je bijna niets over. En dat is Robert de Haak. En die werd ook doodgeschoten. Nee, want iedereen denkt dat het om vijf moorden gaat. Maar het gaat dus om, om zes moorden. Omdat er iemand naast stond. Absoluut. En dan was er ook nog iemand die bij een andere aanslag... ook nog bij Enstra... bijvoorbeeld in zijn kwinie uh, geschoten werd. Ja. En ook gewond was. Dus ja. best veel geweld. Dat wordt hem uh, ook aangerekend, uh, Holleder. Dat was David Denneboom. Die stond naast Enstra. En die kreeg een kogel in zijn knie. Dus... Uh, Zes moorden en één slachtoffer uh, die een kogel heeft opgevangen. Um, nou ja, we gaan, we gaan het nu allemaal weer horen. Wij, wij zijn er eigenlijk al heel erg lang mee bezig. We, volgens mij, uh, ik al sinds 2003 en jij ja ook rond die tijd. We, bij Vrij Nederland zijn we er samen over gaan schrijven. Uh, in 2005, herinner ik me, uh, schreven we een stuk dat uh, heette de methode Holleder. En uh, ik heb dat teruggelezen. En ja, als ik dat zie, dan denk ik van, dat klopt nog wel. Uh. Ja, absoluut. Het is uh, in ieder geval, wat we aangaven, was dat Holle eerst zich inslijmde bij iemand. En vriendschap sloot. En vervolgens uh, met de vijanden van zo iemand uh, zijn eigen belang ging nastreven. Dus... Uh, dus het is binnenkomen, je inslijmen, uh, iemand goed vastpakken... en daarna leegzagen, om het maar oneerbiedig te zeggen. Uh, jij jij verwoordt het netjes. Nou, oh, nou ja, goed. <laughs> en maar keihard. Ja. Maar keihard. Ja. En als iemand uitgeperst was, ja, dan kon hij, kon hij de kogel verwachten. Ja. En uh, in andere gevallen, als mensen naar Hollede wezen als dader... Uh, was je je leven ook niet zeker. Bijvoorbeeld zoals iemand als Van der Bijl... die bij de politie Holleda aanwezig als de moordenaar van uh, Cor van Hout. Ja, er zijn veel mensen die het leven hebben gelaten. Um, we weten nog niet of die vermoord zijn door Hollede. Dat gaan we hopelijk uh, uh, de komende maanden horen... wat de rechter daar, wat het OM daarvan vindt, wat de rechter daar uiteindelijk... Hij heeft al van. heel veel jaren in de gevangenis gezeten voor de ontvoering, voor de afpersing. Uh, nu dus uh, de moorden. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit een slotstuk is... Uh, nou, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het is uh, het eindpunt. Justitie heeft altijd uh, de Hollandse netwerken willen vervolgen. De Hollandse netwerken waarvan men dacht dat die veel moorden op hun geweten hadden. Dat ze uh, corrupt waren, dat ze in de maatschappij. Uh, ja, uh, zorgde voor onrust. Maar wat bedoel jij met de Hollandse netwerken? Want... De Hollandse netwerken, dat zijn. Uh, dat zou je ondervallen. Willem Holleder, Cor van Hout. Dat waren de oude. Dat... dat waren uh, zware criminelen. die ontzettend veel geld verdiend hadden met de drugshandel. Het geld werd besteed in de bovenwereld. En daarvoor hadden ze een zakenman nodig, Willem Enstra. Willem Enstra zorgde ervoor dat hun geld, uh, zwarte geld, wit werd gewassen. En vervolgens. Uh, ja kocht men invloed in de bovenwereld. En dat was uh, ja, heel ernstig in de ogen van justitie. Ja. En uh, het was heel lastig om de opdrachtgevers uh, te kunnen aanpakken. Omdat, uh, ja, de opdrachtgevers een... van? De opdrachtgevers van de moorden, de liquidaties, de afpersingen... Maar goed, dus je zegt in de jaren negentig zie je die opkomst van die georganiseerde misdaad. He, heel veel drugs worden dan verhandeld, wordt heel veel geld mee verdiend. Dan zie je dat Enstra optreedt als, als een witwasser voor een aantal van die hele grote criminelen. Uh, uh, maar dan lijkt het alsof justitie daar niks tegen kan doen. En dan toch, uh, begin deze eeuw, zie je de eerste bewegingen richting die club. Absoluut, maar de, daarvoor moesten ze wel met groot geschut komen. Daarvoor moesten er deals gesloten worden met criminelen. Moesten met mensen uit het milieu uh, minder straf belonen, uh, bescherming bieden. En uh, pas daarna zag je dat uh, de echte onaanraakbare criminelen ook voor de rechter uh, hun verantwoording moesten afleggen. En, en daarbij is, is, uh, Holleder is een soort, heeft Holleder een soort symboolfunctie gekregen. Holleder is, uh, mede natuurlijk ook door die missendaad... de ontvoering van Heineken, ja. is die neergezet als het grote kwaad. Echt als de top van de Nederlandse onderwereld. Terwijl Holleder natuurlijk een soort conctie vormde met andere criminelen. Want in je uppie kan je niet de baas blijven Waarbij in de je ook onderwerp. kan zeggen dat veel van die andere criminelen niet meer leven. Hij ging, hij ging uh, gelegenheidscoalities aan. En uh, daarna stapte hij al naar een andere partij. En uh, liet, uh, zijn oude vrienden lieten het leven. Even dagen laten of hij daar verantwoordelijk voor was. Maar het is toch opvallend. Het is heel opvallend en in de ogen van justitie was hij wel degelijk een van de opdrachtgevers. En dat heeft de justitie volgens mij ook wel eens zo gezegd. We pakken gewoon eerst uh, deze gasten aan op de afpersingen en daarna komen de moorden. En dat is eigenlijk nu aan de hand. De ja. case op de taart voor het Openbaar Ministerie deze zaak. Zo kan je het samenvatten. Ja, dames en heren, dat was de podcast Willem, gepresenteerd door Harry Lensing en Marian Huskens. U moet weten van deze podcast dat zij veel met elkaar praten, maar ook regelmatig andere mensen in hun uitzendingen hebben. Zo hebben ze diverse advocaten, zelfs de advocaat van Holleder komt langs en... Ze vertellen dan over de rechtszaak uh, van Holleder. Als u een uh, kijkje in de keuken wil hebben van het OM en van, de, uh, van dergelijke uh, rechtszaken... is dit wel een hele goede podcast om naar te luisteren. Een totaal ander soort podcast is natuurlijk uh, de podcast uh, waar het meer gaat om een verhaal. Dit zijn vaak podcasten die of een rapportage zijn... Of het zijn uh, podcasten die echt een verhaal vertellen. Daar gaan we het zo verder over hebben. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. een beetje zakken met z'n allen We gaan een beetje bewegen met die bubba Het is een groot feestje. Nee man, haha Wow Ik was aan het stappen in de disco Er was daar een chick Het was een mooi moment Ze zei tegen mij Eerst hoogte naar beneden Als je dat goed kan mag je met me mee Iedereen gaat hoog Thank you. Iedereen gaat hoog. Iedereen gaat hoog. Iedereen gaat Iedereen gaat Ja, dames en heren. We hebben het hier in Zandvoort aan het woord over podcast en uh, over de hype rondom podcast. En ik heb net al verteld dat je hebt twee, eigenlijk twee soorten Dat is meer het rapportage- en het verhaal-podcast-effect. Um, uh, en je hebt natuurlijk gewoon de radio-show. Die je terug kan luisteren via Spotify. Um, of via iTunes. Of u heeft natuurlijk ook Google Podcast. Een van de betere uh, podcasts. Die dus eigenlijk een beetje tussen een reportage en een verhaal vertellen in zit. Is de Kofferbakmoord. Um, deze podcast werd gemaakt um, in opdracht van het Dagblad van het Noorden. En hij werd gemaakt door Renate Winkel en Bas van Sluis. En zij uh, gaan een zekere moord, de kofferbakmoord onderzoeken, verder onderzoeken... en vertellen daarbij het verhaal... van het slachtoffer. Was is de plaats van een noodgeval? Ja, ik, uh, ik mis mijn zoon... Rolf Meenema. En ik zie, vanmorgen zie ik... Uh, dat zijn auto uit het al gehaald hebben. En volgens mij is dat mijn zoon zijn auto. Nou, oké. Okay. Ik spreek nu met meneer Meijnenma. Meijnenma, zijn vader. Je luistert naar de Kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis... in de onopgeloste moord op Ralf Meijnenma duik. Dit is aflevering 1. Stram en lam. Wie was Ralf? Dat proberen we in aflevering 1 te achterhalen. We spreken met zijn ouders, zijn zusje en zijn beste vrienden. En we komen erachter dat één vriend zijn allerbeste kameraad... Na de moord alle contacten heeft verbroken. Welkom nou, politie. Hoi, ik, uh, ik, ik reed ik ik net aan stieltjesgraan langs bij de vrachtwagen en dan zie ik een een een transporten ook En brandt er nog verlichting of dat niet? Nee, nee brand geen verlichting. Alleen de niet. Daar komt naar boven het water uit, zeg maar. Hij is uh, daar naar beneden gegleden. Oké. Okay. Het is 31 maart 2017. Zo rond half zes in de ochtend. als een vrachtwagenchauffeur de politie alarmeert dat er een auto in het water ligt. Anderhalf uur later laat boer Wietse Meinema net een eerste vracht in de aanhanger van zijn trekker. Zijn telefoon gaat. Op het scherm verschijnt de naam van de werkgever van zijn zoon Ralf. Hij zegt: Wietse, uh, uh, weet jij waar Ralf is? hij is wij daar, jongen. Ja, hij, zei, hij, hij is er nog niet zeggen, hij is altijd op tijd, zegt hij. Hij zegt, mijn vrachtwagen staat er nog. Nou, ik zeg, dat weet ik niet, ik zeg maar wat ik doe, ik zeg ik met de kraan in en dan uh, stap ik in mijn auto, ga ik hem kijken, maar ik ga zo verslapen natuurlijk. Toch? Dat verslapen was allemaal wel een keer, dus, ben ik in de auto gestapt, ben ik erin gegaan, en uh, dus duurde me dicht en ik loop en ik eet de ramen zit bij zijn garage, dan kijk ik zo erheen en ik zag dat zijn auto weg was. Dus ik heb Edwin opgebeld. Ik zei: jongen, ik, zei, ik kan er zo wezen. Ik zeg, want uh, de auto is weg. Twintig minuten later staat Wietse midden op het veld. Weer die telefoon. Weer de baas van Ralf. Hij zegt: Waar ben je? Ik zeg: uh, Ik ben hier, een kapastro. Hij zegt: Ik kom hier mee toe. Hij zei, maar ik heb nooit op de telefoon. Hij zegt: Ik kan het niet helemaal meer volgen. Hij zegt: Ralf is het er nog niet. Hij zegt: Maar ik, ik zie wel een auto vooral vangen. Hij zegt: Auto vooral vangen. Zeg, ja, kom hier maar eens in mee. Dus uh, toen is hij naar me toe gegaan. En toen liet hij dat zien. Nou ja. Hemelsbreed, amper 10 kilometer verwijderd van Wietse en de baas van Ralf, onderzoekt een politieteam de klassieke Mercedes. De trekhaak is aan de wal blijven hangen. De ruitenwissers van de wagen zwiepen nog heen en weer door het kabbelende water. Er zit niemand achter het stuur en er ligt niemand in het kanaal. Na een tijdje opent een nietsvermoedende agent de nogal diepe kofferbak. In de kofferbak ligt een lichaam. Ernstig verminkt. Een lijk in de kofferbak. Die geruchten verspreiden zich razendsnel via social media en WhatsApp-groepen. Ook de familie Mijnema leest de berichten. Zij vernemen dat de dode in de kofferbak een oudere man is... Wietse, zijn vrouw Ingrid en dochter Josée zitten gespannen aan de keukentafel. Ze weten niet wat ze moeten denken, maar één ding staat vast. Die Mercedes aan de takel, dat is de Mercedes van Ralf, die hij een maand geleden kocht. Wietse belt meerdere malen naar 112. Sinds wanneer mist u uw zoon? Van vanmorgen was zijn werkgever die belt. En hij is ook vanmorgen al op tijd weg met de vrachtwagen. Dat is niet zo mooi. Uh, even kijken, u zegt net dat de werkgever van de zoon uh, zojuist u heeft gebeld, dat hij niet eens op zijn werk is verschenen. Nee. Niet op zijn werk is verschenen. Nou, daar is vervolgens... <coughs> Ik moet het even vastleggen wat u mij allemaal vertelt hoor. Ja hoor, ja. Volgens naar de woning van zijn zoon. Hoe heet uw zoon? Ralf, Ralf Meijnenma. Wanneer heeft u voor het laatst contact met hem gehad? Ja, gisteravond heeft hij hier bij ons thuis uh, eten opgehaald. Hij is alleen uh, woont. Ja. En heeft vanaf zijn werk is hij hier langs gekomen en uh, heeft zijn eten opgehaald. Hoe laat was dat? Weet ik niet. Ik was in het veld en dan moet ik mevrouw vragen. En het adres dat u mij doorgeeft, dat is uw woonadres? Ja hoor, ja. Okay. Nou, uh, collega's die gaan even contact met u opnemen. Ik ben nu ja. thuis. En uw ja. vrouw is ook thuis? Ja, ja. Oké, okay, prima. De collega's die komen even bij u. Jawel. Ja hoor. Okay. Ja, oké. Ja. Dag. Maar de politie komt niet. Het wordt elf uur. 12 uur. 1 uur. Pas om 4 uur 's middags rinkelt de telefoon. De politie of de familie naar het bureau in Emmen wil komen. Er gloort hoop aan de horizon. En toen zeg ik nog, zie je wel, hij heeft zijn auto uitgeleend. Ja. Want we hadden nog echt het idee, het was een oudere man. Hij heeft, want hij leende alles uit, iedereen kon alles van hem. Nee. Hij heeft zijn auto uitgeleend. En er is wat loos, wat, zou ik niet weten. Zegt, en Ralf zit op het politiebureau in Assen. Dat, ja. Had ja, dat ik was onze laatste gedachte. Dat. Jullie dachten dat, niet, direct nee. Ralf is dood. Nee, nee. Toen dachten wij van, nou we moeten erheen dus. Ja. Hij is daar of ja. hij is ergens, ja. van, weet ik veel wat. Ja. Ja. Films alles, ja. dan komen ze aan de deur. Ja. Dat is je zo, ja. om zo'n mededeling te doen. Ja. Ralf zit niet vast op het bureau. Ralf is dood. Hij is 31 jaar als hij op gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Hij ligt in de kofferbak van zijn auto, ernstig toegetakeld. Het is nu twee jaar later. Collega Bas van Sluis en ik kunnen de zaak niet loslaten. We besluiten naar het Stieltjeskanaal te rijden. We willen met eigen ogen zien hoe het er daaruit ziet. Dat doen we om half zes in de ochtend... rond het tijdstip van de 1 in melding van de vrachtwagenchauffeur. Ossehaarseweg, huisnummer Huis nummer 13, 15. En het Stieltjeskanaal. Het is donker. We staan vlak bij de plek waar het al werd gevonden. Aan de andere kant van het kanaal zien we een woning en een koeienstal. En in de verte branden rode puntjes van windmolens. Nou, het is hier wel donker. Ja, en toch denk ik... Het is niet... In mijn hoofd is het zeg maar compleet verlaten hier. Nummer 1 tot en met 11 na 1100 meter links staat er op dit bordje. Nog een dikke kilometer zeg maar. Dus in die zin is het wel een beetje verlaten, maar het verbaast mij dan toch dat... Want zoals je ziet, uh, dat gebeurt natuurlijk op koeien, bij koeienstallen. Uh, uh, het licht brandt daar. Ja, het is geen totale duisternis, zeg maar. En het is ook nog wel... God, dan moet je dat echt snel doen, hoor. Het voelt onheilspellend, zo langs het kanaal. Misschien is dat ook omdat we nu weten wat er gebeurd is. Het weer werkt ook niet echt mee... Ja, dames en heren, dat was de Kofferbakmoord. De podcast van Dagblad van het Noorden. Zeer een, zeker een aanrader. Um, uiteindelijk wordt het een hele spannende podcast... Uh, van diverse afleveringen. Zometeen na het nieuws uh, ga ik natuurlijk voor mij uh, de, mijn persoonlijke favoriete uh, podcast even uh, belichten. Dat heet Brand in het Landhuis. En later hoort u ook nog iets over mijn eigen podcast. Uh, die ook op iTunes en Spotify te vinden is. Nu krijgt u eerst nog uh, Dimitri Vegas en like Mike. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Just bought a black bear,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 Who the hell Who the hell I know who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puede vender Solo yo sé que cuando tú me ves